ik nu aan je roepen? Nee, dat kan niet. Dat moet inbeelding geweest zijn. Maar toch... De proef op de zon. Deze steen zal bewijzen dat ik me vergist heb. Ah! Intussen binnen. Er staat iets in dit boek over een zekere lijn weks. Die zou in 1725 beschuldigd zijn van brandstichting en toverij. Ze kon ontsnappen aan de executie...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 en gaat midden in de nacht op onderzoek uit. Bij de put gekomen... <klaar> Wiskes schrikt wakker en alarmeert de anderen. Ze lopen naar de put en vinden Tobias, bewusteloos. stumpertje! En alles wat wij in de put gegooid hebben, ligt er weer naast. Er is iets met die put, Of twijfel je nu nog? <truh>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 Waf, de daders van de brand zijn die bleke gevallen met hun vakkels. Waf, ze zijn het ook geweest die mij neersloegen bij de waterput. In die rooien heb ik eens vlind in haar kuiten gebeten. Waf, waf. Ik wist wel dat zij je achter zat. Waf, dat is niet waar. Blijn weks is de goedheid zelf en ik zal het bewijzen. Fiske en Wiske dalen met mij af in de waterput. op zoek naar de waarheid. Sedonia, gemullijke.